Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Huiseigenaren in Groningen moeten nu al worden gecompenseerd... voor de waardevermindering van hun huis door de aardbevingen in het gebied. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. De NAM keert nu pas uit als een huis ver onder de marktprijs wordt verkocht. De rechter heeft nu bepaald dat dit nu al moet gebeuren. Hoeveel een bewoner krijgt moet in afzonderlijke procedures worden vastgesteld. Minister Schippers juicht het initiatief toe om de kosten van dure medicijnen beheersbaar te maken. Ze zegt dat ze er later op terug zal komen. Een groep apothekers, artsen en verzekeraars wil dure medicijnen als het mogelijk is vervangen door goedkopere kopieën. De afgelopen jaren zijn de uitgaven voor dure geneesmiddelen verdubbeld en daardoor dreigt de zorgpremie te gaan stijgen. De oppositie in de Tweede Kamer is nog altijd woedend over de bezuinigingen op de AIVD. Die bezuinigingen zijn inmiddels teruggedraaid, maar volgens bijna alle oppositiepartijen is er al veel schade aan gericht. In een debat in de Tweede Kamer zeiden ze dat dit kabinet de veiligheid in Nederland onnodig op het spel heeft gezet. Zo zijn er veel gespecialiseerde medewerkers vertrokken en is belangrijke kennis verloren gegaan. Bernard Heiting gaat het Koninklijk Concertgebouw Orkest weer dirigeren. De dirigent van 86 en de directie van het orkest hebben hun ruzie bijgelegd. Heiting liet vorig jaar weten dat hij genoeg had van het orkest... waarvan hij 28 jaar lang chef-dirigent was. Hij voelde zich als eredirigent gepasseerd bij de viering van het 125-jarig bestaan. De zesde editie van The Passion is volgend jaar in Amersfoort. In de week voor Pasen wordt in een live show het leiden van Jezus in beeld gebracht. Het is nog niet bekend welke bekende Nederlanders mee zullen spelen in het evenement van de EO en de KRO. De eerdere edities van The Passion trokken miljoenen kijkers. Het weer verspreidt over het land wat buien. Tussendoor ook zon, het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan geen files. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit.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 Dit is de zomer van ZFM met, met nu ZFM LUNCHT. En op een gegeven moment zijn we varen. Jost, we gaan met de ballen. We gaan naar de ballen. We gaan naar de, we gaan de, we gaan de vet, lama, vet la, maar vet laat. Super, super! Ah! Mama, mama. <lacht> en en dat was geweldig. Van op een gegeven moment liepen we over de ballen heen. We liepen over de ballen heen. Juist, te laat. En op <lacht> een gegeven moment hoorde ik een stem. Hé, prullenbol, kan me zeven, Sharon, doetie. En ik kijk om. En ik zie een hele mooie grote negering. En ik was zo verbijsterd door zoveel schoonheid. Dat ik helemaal vergat om door te lopen. Zo'n dus een gegeven moment stond ik hier mijn eentje op de wallen. Op een moment komt er een man op me aflopen. Zo man, wat doe jij hier? Ik zei nee meneer Oudkerk, ik ben mijn ouders kwijt. <lacht> en op dat moment begint het keihard te regenen. Dus ik denk, ik moet schuilen. Dus ik, ik ren naar het hokje van Tante Sharon om te schuilen. En ik sta er in het hokje. En op dat moment zegt Tante Sharon tegen mij. Hé, hey, Zullen we de salsa gaan dansen? Doosie. En ik sta daar klaar om de salsa te dansen, om een groene pasje te verdienen. En op dat moment komen mijn ouders voor mij. Ze dus tikken op de raam en zeggen: Papa, ik ben hier, Papa, ik ben hier. Die pijp ging ongeveer zo heen en weer ja. Mijn moeder steekt drie sigaretten op en ik dacht, Nou, moeder is mooi. Pure and fine A smile was like a perfect day in summertime Somewhere along the line you went off the track And now she's gone, gone You'll never get her back You used to have a girl so pure and fine And secretly I dreamed about her all the time I really kind of hoped that you'd go off the track So I could step in and make sure you never get her back Love may be blind but I can certainly see that she's the beautiful Get her back De liedje, het She's So Fine. Dat is een leuk plaatje gewoon. Ja. De actuele stand wat betreft de windmolens... dat horen we straks om ongeveer om half vier. Dat hoort u dus in de vinyljaren. Dus blijf luisteren als u het wil weten. Want we gaan u daarvan direct, zodra wij dat weten, op de hoogte houden. De nieuwe lijst is ook online. En we hebben weer een leuke nieuwe nummer 1, Jawel. Hmm. Katie Malua. The sunshine feels... My head, wonderful life, and dreams hang in the air, goals in the sky, and in my blue eyes. You know, it feels unfair as magic. Air. Look at me standing Here on my own again I'm straight in the sun. zeggen ze dan, hè wonderful life. Gisteravond uh, zat ik weer eventjes... ...naar uh, de wereld Draai door te kijken... Hè? ...en uh, daar was een bandje dat heette... Be Wilder. Nou, wild waren ze wel geloof ik. Het is alleen zo jammer dat ze bij dat programma... ...nog steeds niet doorhebben hoe je goed geluid maakt. Want ik heb, als je dat dan... ...dan hoort, zo'n bandje... Dan, ...dat mag dan maar een minuut spelen... Uh, Want anders uh, kan meneer van Nieuwkerk niet te veel lullen natuurlijk. Dus moet, het mag maar een minuut spelen. En dan met een geluid, jongens. Dat je, niet, dat, je, dat, je, dat je denkt van... Zijn jullie nou, zijn jullie nou professionele geluidsmensen? Het, het, was was het was niet om aan te horen. En dan zeg ik... Het is, het is een hartstikke leuke band. Ze staan ja. volop in de belangstelling. Ze zijn zelfs heel hoog binnengekomen in de Nieuwe Top 50. Dat kan ik u ook alvast verklappen. Ja. Maar... Leuke muziek. Leuke muziek ook. Ja? En dan zit je naar de televisie te kijken... en dan hoor je alleen maar een keiharde gitaar. Die zanger die staat in die microfoon te blaten... maar die hoor je niet. Je verstaat niet wat hij zingt. Nauwelijks. Nauwelijks. Ik denk, wat zijn dat voor een stelletje krukken daar joh... bij dat programma. Nauwelijks. Echt, het is, het, is, het is af en toe gewoon vreselijk. Mag ik dat nou eens zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja, uh, en ik want zeg het, het ook. was gewoon... Bagger. Het was gewoon bagger. Ja, niet het bentje hoor. Beentje nee, is hartstikke leuk. Het geluid was bagger. Ja, luister maar. Het bentje is gewoon hartstikke leuk. Want ik heb hier een nieuwe single en dat is gewoon, dat klinkt gewoon lekker. Ja. Wilder. The Unknown. Dat nummer speelde ze trouwens niet gisteravond. Maar dit klinkt wel wat beter. Laten we eerlijk wezen. Goed. Oké. Okay. Um, wat wou ik u nog even vertellen? Oh ja, ik wou u nog even vertellen voordat we naar het recept gaan. Dat we de actuele stand van het uh, paal zitten en de enquête rond half vier. Tussen half vier en vier uur gaan horen. Dus dan hoort u het van ons. Zodra wij het weten, hoort u het ook.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 Linzen met Amsterdamse ui en worst. En daarvoor heeft u nodig. Twee blikken linzen. één eetlepel grove mosterd. 125 gram spekblokjes. Twee verse runde worsten. 250 gram cherry tomaatjes. Gehalveerd. Twee gesnipperde sjalotjes. Een klein potje Amsterdamse uien. 200 milliliter water. En een half kruiden en de bereiding gaat als volgt. Doe de linzen in een vergiet, spoel ze af en laat ze goed uitlekken. Snijd de worsten in stukjes. Bak de spekblokjes aan en voeg de worst toe en laat op matig vuur bruin en gaar worden. Voeg aan het einde van de baktijd de shallotjes toe en bak dit even mee. Voeg dan de tomaatjes toe en roer dit even goed om. En tot slot doet u de linzen en de Amsterdamse uien erbij. En samen met het water en het bouillonblokje breng aan de kook... en laat het op een zacht vuurtje ongeveer 5 minuten stoven. E oh, ik vergeet de mosterd. Ha. <lacht> uh, ja, en voor de smaak kunt u er dan nog een eetlepel grove mosterd doorheen roeren. Zo was-ie. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Zo ja nou, U kunt het een en ander... Uh, het staat erop hoor trouwens, we zijn wel na de uitzending. Maar het staat erop, u kunt uh, dus uh, rustig nalezen. Op onze Facebook-pagina kijkt u daar op uh, www.facebook.com slash, oftewel schuine streep, en dan Zandvoort Luncht. En dan ziet u het staan met een plaatje erbij, weet ik. Dus als het er bij u dan heel anders uitziet, dan is het mislukt. Ja, dan is het niet, iets niet helemaal goed gegaan. Uh, het is een uh, makkelijk gerecht. Het is ook vrij snel te maken. Hoe lang doe je dat? Uh, een half uurtje. Half uurtje? Ja. Oké. Okay. Zoiets. En onze gerechten, onze, onze recepten zijn er altijd op gericht... dat ze voor een klein budget zijn, hè? Omdat, uh... Ja, het zit altijd uh, rond, uh, rond de 10 euro. Maximaal 10 euro. Ja. Ja, dus ook voor een uh, de wat smallere portemonnee uh, heel goed te doen. Ja, en dan eet je even goed lekker. En gezond. Ik oh, vond trouwens die, die, die, dat plaatje op, uh, op Facebook wel leuk. Hè? Ik zit klaar voor mijn. Was het ook weer vegetarische, uh, glutenvrije, uh, weet ik het allemaal? Ja, veganistische, glutenvrije, lactosevrije, uh, uh, koolhydraatarme uh, maaltijd. Ja. En dan heb je een bord met ijsblokjes. Ja. Eet smakelijk. Ja, het is wel koud. En ik, uh, ik zag hem gisteren voorbij komen uh, van een, uh, een, een, een Facebook vriendin die, uh, die in Amerika zit. En daar had iemand ondergezet van... Oh, please, uh, I rather have it from the microwave. Dus u had dat liever uit de... <lacht> verwarmd. Ja. ja, het was gewoon water. Bordje, bordje water. Ja. ja. Nou, ja, ik, zag, ik, zag zelfs dat, ik zag zelfs dat Julian hem uh, gedeeld had, of zo. Ja, maar dat is toch ook zo. Het ja. is toch ook je rijdste waanzin. Als je dat allemaal moet opvolgen, dan is dat het enige wat je nog kunt eten. Zo is dat. Ja. Nou, eet maar gewoon wat je grootmoeder had. Want dat was altijd gezond. En die mensen zijn bijna allemaal oud geworden. Dus, uh... Uh, ja, als ik, dat, als ik dat haal, dan ben ik dik tevreden. Zo is dat. Ja. Goed. Nou, dat was het recept. En uh, we gaan weer gaan verder. Ja. ja. Dat was dan nog even Dave in natuurlijk met An Actors Life. Oftewel de muziek uit Tootsie. En dit zijn de Fortunes. Here it comes again. Uit 1965. Jawel! When I see that girl go walking by. Two hit. Wat is dat, hè, van die Brian Adams? You belong to me, hè? He. Het kwam puur oude rock daar hou ik ook wel van. En dat zal het volgende uur ook blijken. Voel je nice, vier je dagen, soms niet slachen, niet zo klagen. Neem je tijd en kijk het even aan, dus het is vaak niet zo erg als op plekken. Kruissel, wat rust in die bovenkamer. Kan kan je redden als je het even niet weet. Blijf op die optimistisch, want zo is het leven. Oh, oh, oh. En hoe al ben je zo slecht bij Fever is summer. Summer. Ook the best part, try to dwell in. This falling and an upstand, all in the vein. Eaters and doses, everybody knows it. My good morning and labor. People failing, I'm ill with ja This, is what this oh yeah. En het heet No Spang. En dat betekent maak je niet druk. Want het is slang zoals dat heet. En het betekent gewoon maak je niet druk. Nou. Nou, moet je dat ook niet doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, en het is het nieuws van woensdag 2 september. Een 27 jarige jarige Roemeen is afgelopen maandagmiddag aangehouden in Haarlem... voor diefstal van, uh, van en heling van kleding. Een metgezel van hem wordt nog gezocht. De politie krijgt een melding binnen dat twee mannen zich verdacht gedroegen... in een auto op de gedempte raamgracht in Haarlem. Een van de mannen was volgens de getuigen bezig met een tas en folie. Waarschijnlijk ging dit over een geprepareerde tas om gespolen, gestolen spullen in te stoppen. Toen de politie naar de auto toe ging, troffen ze maar één man aan. In de kofferbak vonden de agenten een vuilniszak met daarin kleding... waar de alarmlabels en prijskaartjes nog aan zaten. De Roemeen is eh, meegenomen naar het politiebureau. Eh, de tweede man is nog niet gevonden. Vier snelheidsduivels zijn zondagmiddag op de A200 bij Haarlem... hun een rijbewijs kwijtgeraakt, toen zij respectievelijk 69, 70, 116 en maar liefst 125 kilometer per uur te hard reden. Al dus de Haarlemse politie. De ingenomen rijbewijzen zullen worden doorgestuurd naar het openbaar ministerie en uh, de boetes zullen binnenkort wel op de mat belanden. En die zullen niet gering zijn. Nee. Nee, daar kun je wel op goed op rekenen. Dat is een paar honderd euro wel hoor. Niet meer is. Nou, die laatste van 125 kilometer per uur te hard. Dat wordt een uh, fors bedrag. En, waarsch en waarschijnlijk een cursus volgen van uh, verkeersveiligheid of zo. Die van uh, zo'n 1000 tot 1200 euro. Ja. ja. Leuk. Ja. ja. Nou, kan hij gelijk zijn auto verkopen. Ja, toch. <laughs> Dure van meer voert. Tussen 31 augustus en 16 november in opdracht van de gemeente Haarlem groot onderhoud uit aan de Lijstvaart Tussen de Emmabrug tot voorbij de kruising Westergracht. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Leidsvaart, Maar dat alleen in zuidelijke richting dus. En dat is de stad uit. Uh, auto's en fietsers richting het centrum worden met borden vanaf... Uh, via de Eerste Emma-straat en de Tempelierstraat omgeleid. Winkelcentrum Plazenvest is vanaf de randweg over de Westergracht bereikbaar. Ook is het winkelcentrum vanuit de noordzijde van de Leijzerwaart bereikbaar. De politie heeft dinsdagavond twee mannen aangehouden... die worden verdacht van het dealen van harddrugs aan de zomervaart. Het gaat om twee mannen uit Haarlem van 37 en 47 jaar oud... Rond half negen zag de politie dat er een drugstil plaatsvond in een personenauto. De koper van deze harddrugs werd aangesproken door de politie. Waarna duidelijk werd dat er een drugstil had plaatsgevonden. Hierop zijn de twee mannen aangehouden. In de auto werden meerdere harddrugs aangetroffen. Deze zijn door de politie in verslag genomen en de mannen zijn ingesloten. Een pand aan de Zeestraat is in Zandvoort is gisteren ontruimd... na de ontdekking van een hennepkwekerij bij de buren. Door de kwekerij is ernstige schade aan het pand ontstaan, zo meldt de politie. De buren van het pand zijn geëvacueerd en tijdelijk ergens anders ondergebracht... in afwachting van bouwtechnisch onderzoek. Er is één persoon aangehouden en tot zover de berichtgeving. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we hebben vandaag te maken met een afwisseling van wolkenvelden en uh, zon. En er is ook kans op een bui. En uh, hier en daar kan daar ook nog onweer bij voorkomen. Met een west- tot noordwestenwind wordt het 18 graden. Vanavond en komende nacht is het vrij helder. En blijft het droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 11. Morgen komt het eveneens tot enkele buien. Maar daartussendoor schijnt ook regelmatig de zon. De wind is vrij krachtig uit het westen. En de temperatuur blijft steken op 16 graden. een Stelletje uit. Uh, uit, uh, uit Frankrijk, de jaren zestig. Françoise Ardi heet het meisje. En het liedje heet. Toe les garçons et les filles. Ja, mijn Franse uitspraak. Nou, nou, nou. Um, We gaan ja. even luisteren. <laughs> We gaan even luisteren naar een mooie live-opname, dames en heren. En wel uh, van een ex-Beatle. Jawel, een van de weinige nummers die je van deze man. op Spotify kunt vinden, helaas. Want ja. Uh, Paul McCartney en John Lennon uh, kun je helemaal terugvinden op Spotify. Hun solo dingen dan. Maar Beatles en George Harrison nog steeds niet. Dat vind ik toch wel erg jammer hoor eigenlijk. Ja, maar ja goed. De firma uh, uh, Apple. die uh, Of uh, niet Apple uh, van de Beatles. Maar uh, dat andere geval. Dat houdt dat allemaal tegen. Want het is alleen op dat andere ding uh, te vinden. Nou, dat vinden wij jammer. Maar goed. Maakt niet uit. Er zijn altijd weer vluchtwegen. Zo is dat. Um, George Harrison, dus. Uh, daarvan, daarvan gaan we een opname draaien. Samen met Carl Perkins. En die man die is uh, volgend uur uh, aan de gang. From Een, een, een, een special die, uh, die de heer Harrison had met onder andere uh, Dave Edmunds en Clapton zat erbij uh, en natuurlijk Carl Perkins en uh, ja, die man die komt volgende uur uitgebreid aan bod, want het classic album deze week is van hem en Carl Perkins is natuurlijk een van de... rock'n'roll pioniers, mag je gerust zeggen. Want wie heeft er geen muziek van die kerel gespeeld? Uh, componist onder andere van Blue Sweat Shoes. En uh, ook dit Everybody's Trying to Be My Baby Honey Don't. Nog meer van dat soort werkjes. Maar ik ga u daar het komend uur meer over vertellen... in de jaren, Want het classic album is deze week... Rock'n'roll met Carl Perkins. Ja, en dat zijn allemaal de originele opnames. Dus zoals we vroeger zo'n... 50 jaar, langer dan 50 jaar zelfs, uh, geleden geklonken hebben. Nou, oké. Nog heb een stukje applaus. Dank u wel, dank u wel. Ja, dank u wel. Dank u, dank u, dank u. Dank u, dank u, dank u. Dank u, dank u ja. ja, zo is het genoeg, zo is het genoeg. Dat is zo great, George. Ja. Dave en I got, was kicking around a day or two ago With an old song I had And I love the way you cats kick it off So let's do it together Call your true love Ja, zo on <laughs> <laughs> yeah, so leuk dat nog even te horen Carl Perkins dus Dit is uh, Son of a Bitch heet het Ja Kun je het net doen I'm gonna need I'm on a need somebody's hand. I'm on a need someone to hold me down. I'm on a need someone to care. I'm on a rise and shake my body. I start pulling out my hair. I'm on to cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Hello! Dat zijn hier de Raidlift en de Night Sweats. Dat zijn ze. En die schaal nu even uit voor son of a bitch. Nou, lekker dan. <tie> Dat is wel een lekkere plaat. Ik moet een beetje aan hem van Groenewoud denken. Zo over liefde voor muziek en zo. Wow, wow, wow. Wel een leuke plaat. Ondanks dat het dan ingescholden wordt. Nou maar. Maar ja. Nou, we zijn uh, nog steeds aan het luisteren naar uh, Zandvoort Lunst. En uh, we gaan even terug in de tijd. Met Frank I Feel. Dit is oud. A few kisses ago. I remember you. You're the one who said, I love you too. Yes, I do. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell. the blue And my life is through And the angels ask me To recall to thrill of them all Then I will tell them I remember you I remember too A distant bell You. Ja, nou dat is helemaal goed. Frank Einfield, lekker oudje in. En dit is helemaal nieuw. Nick en Simon, hun nieuwe single Open Your Heart. Ja, volmaakte verkeerde handen. Die volmaakte verzinsels hebben voorgewend. En dat verleden draagt bij aan de reden. Dat wegens omstandigheden jij gesloten bent. Maar ik zal zorgen. Je hated als een. Dat is een voorproefje in de vorm van een nieuwe single. Open je hart. Ja, je kunt ervan zeggen wat je wil je kunt ervan houden of niet. Maar het blijft allemaal wel vakkundig en lekker klinkend. Gaat ook voor dit trouwens. Direct. Binnenkort hebben ze een jubileumfeestje en... Uh, dit nummer heet Here and Now. plaat vind ik dit hoor. Ja, ik hou nog helemaal van een beetje stevige dingen en uh, ik, vind het, ik vind het zalig dit. Uh, direct! Binnenkort hebben ze een, uh, een jubileum, dat gaan ze vieren in, in, in Scheveningen. Ik weet het niet meer precies. Hoe lang dan ook, het dan weer Was 20 jaar? 10 jaar? Nee, langer 20 jaar denk ik. Ja, ik denk dat het 20 jaar is. Direct. En een uh, fantastische band trouwens. En um, ja, nou ja, oké. Okay, u hoort het hè. Als je de Jazz Crusaders hoort. Maar thank you for letting me be myself. Dan is het weer klaar voor vandaag. Althans, wat dit programma betreft hoor. Want geloof ik zit ik nog twee uur op deze stoel. Wat de lunch betreft uh, zit het erop. En uh, we gaan ons uh, opmaken voor uh, de vinyljaren met vandaag als classic album... The King of Rock'n'Roll, Carl Perkins. En uh, verder heel veel nieuw, want ja, het nadeel van zo'n plaat van Carl Perkins... is dat er allemaal liedjes op staan die net aan twee minuten duren. <laughs> dus uh, yeah, uh, om daar twee uur mee te vullen. Nou, we gaan het allemaal zien hoe het allemaal lukt. En in ieder geval, er is heel veel nieuw interessant werk. Uh, vanuit de vinyl top 50 natuurlijk. We draaien de top drie rond drie uur. En die uh, ziet er ook weer interessant uit. En voor de rest zijn er een aantal uh, hele leuke nieuwe binnenkomers. En die gaan we dus uh, flink onder de aandacht brengen en u laten horen. Dus dat betekent weer heel verrassende muziek. Het zal niet altijd iedereen smaak zijn. Maar ja, dat is nog helemaal zo. Dus uh, ik zie u zo terug aan de andere kant van twee uur. Waar het, uh, het nieuws van de NOS en het weer en de boodschappen. Tot zo bij de vernieuwjaren.